Levi van Eck met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft voor de zevende keer dit jaar een rakettest gedaan. Het leger van Buurland Zuid-Korea meldt dat er een projectiel in zee terecht is gekomen. Het zou gaan om een middellange afstandsraket waarmee Noord-Korea sinds 2017 geen tests meer had gedaan. Het land heeft het aantal rakettesten de afgelopen maanden opgevoerd, vermoedelijk om druk uit te oefenen op het westen om onderhandelingen weer op te starten. Het land wil af van sancties die juist zijn ingesteld vanwege het wapenprogramma. De politie heeft opnieuw zeven mensen aangehouden in het sterrenbos bij Born. Ze mochten niet in het bos zijn of konden zich niet identificeren. Gisteren pakten agenten ook al zeven mensen op. Een aantal activisten heeft opnieuw de nacht doorgebracht in de bomen van het sterrenbos. Ze willen niet dat grondeigenaar Netcar een deel van het bos kapt om de autofabriek uit te breiden. In het noordoosten van de Verenigde Staten hebben zware sneeuwbuien voor overlast gezorgd. Ook zijn in New York twee mensen door de kou overleden. Verder zitten in de staat Massachusetts meer dan 95.000 huishoudens zonder stroom... en leidt de sneeuw op sommige plekken tot verkeersproblemen. Vandaag zijn in China 34 mensen positief getest op corona... die daar zijn vanwege de Olympische Winterspelen. Onder de besmette mensen zijn 13 atleten of andere teamleden... Bij de Nederlandse ploeg zijn nog geen besmettingen gemeld. De Spelen in Peking beginnen aankomende vrijdag. Er geldt een streng coronabeleid. En Marianne Vos heeft voor de achtste keer de wereldtitel in het veldrijden veroverd. De 34-jarige Nederlandse kwam bij de WK in het Amerikaanse Lafayette... als eerste over de finish in een sprint met titelverdedigster Lucinda Brandt... die tweede werd. Het brons was voor de Italiaanse Silvia Persico... Het weer afwisselend zon en wolken, maar het blijft wel overal droog bij 7 of 8 graden. In het noorden kan het nog stevig waaien, want inwaarts is het een stuk rustiger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Durgerdam is de verdraging 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Onder de zon en een hemelsblauwe hemel. achter straten of bewoners of op van ver. Waarvan ik het bestaan vermoed, maar niet echt zeker weet. Voor je de stad, mijn hemelse verslaving. Voor je de adem. They no, no. He told me I'd go across, and just like he said, no, he said, I'll no, no. my hand with hands that fear not look at my head. Your no, no, no, faith is still when your prophecy way. is well. He told me that the life of my dreams would be promised and someday be mine. He Told me that my power would grow like the grapes that thrive on the vine. Oje Marianos on his She way. Told me that the man of my dreams would be just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 I had the power to hurt me too Lessen yeah, show confidence, maar ik laat geen spore achter no evidence. Geen 50 cent was zo opvang met mijn niemen, geen 50 cent was je opvang met mijn niemen. Wil pad bij alle lessen show confidence, maar ik laat geen sporen achter no evidence. Geen 50 cent was zo opvang met mijn niemen, geen 50 cent was zo opvang met mijn niemen. Geen Jackson, ze woon naar de candy shop. Ze deed vroeger kader, maar ze gebruikt de kop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 Weer mm -hmm. bad bij alle ze showed confidence Maar ik laat geen spora achter no evidence Geen 50 cent was zo vaak met mijn nemen Geen 50 cent was zo vaak met mijn nemen Weer heel bad bij alle ze showed confidence Maar ik laat geen spora achter no evidence Geen 50 cent was zo vaak met mijn nemen Geen 50 cent Nee, geen, geen, 50 cent, want ze fuck met echo boos. Ik kan prikken als ik wil, AstraZeneca. Ik ben met Monica, anders dan met Latifah. Jessie kijf als Mamico slaat, mami komt voor Akerai, Macaferli, hele lange trolley, zonder konie, En op die body, doe pak M&M cent Ze pakken M&M's voor 50, 50 cent real, real bad girl mm. ya yeah. ja, should confidence maar ik laat geen sporen achter no evidence geen 50 cent maar zo so met my men geen 50 cent maar zo so real, real bad girl ja, je showed confidence maar ik laat geen sporen achter no evidence geen 50 cent maar zo met men geen 50 cent Boyfriend. for your dad. No, no, no, no, no, no. <laughs> 6.9. Zie Slechts mijn angst en echte zwerver te zijn. Ik mis mij, ik mis mij, maar ik ben onderweg mis ik mij. Want ik blijf op vertrek, nergens thuis. Zingen of nog niet, zingen nog niet, dat is alles wat ze mogelijk zijn. Het is geen liefde. Nou, mm -hmm. Ik mis mij of wat ik hier achterri. and soul food The voice reaching out in a piercing cry, it stays with you and